we gaan helemaal met zijn muziek. Daan gaan we luisteren naar Guus die na 12 uur op de Radio te beluisteren valt. Bedankt, beste mensen, ik zou zeggen, dit was wordt weer Ik ga even een lekker op de koffie en de groetjes van deze kant en jawel de continuëer. Oei oei oei, tot de volgende week op 10 uur. We gaan luisteren naar Daan en Herman waarschijnlijk helemaal. Oei oei oei oei oei oei oei oei oei oei oei oei oei oei oei oei oei oei oei oei oei oei oei oei oei oei oei oei oei oei oei oei oei oei oei oei oei oei oei oei oei oei oei over het verkeerde met down en Hermon. Dit is blachtzamer. Hij wacht dus ik de dus stemmen opschakels. Ik kan het zelf weer opschakelen. Dus hetzelfde wordt ook het Schakel, schakel. Maar goed, graag komt, dan gaat hij, dan gaat hij. Nee, ja, ja. nee hoor. Uh, dus even wachten, want bij mensen, Kruis zit in de stuitworken, of Solidaar zit in de stuitworken. Nou, nou even gelukken, maar. Ja, nog steeds ben ik in de lucht. Ja. Nou, oh, dat is ook wat, hè. Toen was Willem, eh, oh nee, dat was Willem, was even, die, zei, oh, die was er even tussendoor, hè. En eh, die moest het dan weer even allemaal regelen. En zo is het uiteindelijk allemaal weer goed gekomen. Nou, fijn dat jullie er zijn. En ik, eh, ja, ik zou eigenlijk niet anders willen, hè. Ik ga het even kijken, hè. Of, je. Eh, Mandris, hè? Want eh, ik, ik heb het net al voorspeld horen worden hè? Het was voorspeld hè? dat ik het zou gaan doen hè? En ik ga het gewoon doen Ik ga het gewoon proberen hè? Ik kan het nooit weten hè? Dus eh, ja, dit zou het matten zijn dan hè? Dat ik het zou doen en dan, eh, Of juist niet ja, je weet het niet. He. Het kan zijn. Maar ja, zo is het is vaker. He. Het hoeft niet altijd zo te zijn. Nee, he. het kan soms helemaal anders zijn. He. Je, je moet nooit te veel verwachtingen hebben. Want als je te veel verwachtingen hebt. He, dan valt het altijd tegen. Dus je kan maar beter denken: het zal mijn tijd wel duren. Ik, en dat doet hij nu ook even. He. Gewoon, denk je: het zal mijn tijd wel duren. Nou, dat is in ieder geval een waarheid als een koe, hè wil niet zeggen dat een koe altijd de waarheid is, hè? Nee. Nee, een koe kent soms ook gewoon dat je denkt van nou, hè, Je ziet er lief uit, hè. Dan kom je erop af en dan komt die koe op jou af, he? Dat kan gewoon gebeuren, hè? als die koe er geen zin in hebt, dat jij op hem afkomt, of op haar afkomt, of op wat voor koe dan ook, hè. Dan, dan heb je er toch wel problemen mee, hè. Want zo'n koe, dat is geen klein dingetje, hè. Dat is echt een groot, hè. Dat is een lijntje die ervoor gaat als die ervoor gaan wil, hè. Behalve Als je van die koe houdt he. Dus altijd als je op dieren afloopt he. Wat voor dieren dan ook he. Hou van ze Ja En als je denkt dat ken ik niet he. Nou dan moet je je gewoon voorstellen Dat ...mensen ook gewoon dieren zijn... En, ...en dan zou je het wel kunnen... ...of ben je er zo eentje... ...die niet van mensen... ...en niet van dieren... houden ik hem. Ik vind dat soms heel moeilijk uit te leggen... He. Wat dat dan is, hè? Hou ervan. Maar ik heb er zo wel mijn ideeën over, hè? Maar, maar, maar stelt je voor, hè? He? Ik heb dus zo'n heel klein oudkacheltje in mijn eigen kleine huisje, Dat is nog van mijn grootmoeder. Nou, mijn grootmoeder heb ik nooit gekend, hè? Maar ik houd ontzettend veel van dat kacheltje. Het is echt zo'n lekker warm ding, he. En Zeker als je er weer eens een houtje in propt, he. Het is eigenlijk net iets te klein voor mijn grote huisje, maar... Het ding doet het wel. En het blijft het ook doen. Dus ik houd nog steeds van mijn grootmoeder. De kachel. Ja, zo is het. He. Zo zitten dingen soms in elkaar en je kan er oneerlijk over doen. En heel even, he, he, hoe moet je dat nou ook zeggen? He, dat je denkt van nou, kan ik er een mooier verhaal van maken als dat het is. Maar... Dat ken ik eigenlijk nooit, hè Want eigenlijk jij eigen leven Dat is niet anders dan mooi, hè Ik weet niet hoe jullie dat zien, hè Als je denkt van nou Mijn leven is niet mooi, hè Dan wil ik nog wel een avondje met je babbelen ja, babbelen is een nieuw woord, heb ik opgepikt, hè. Dan kan je praten over dat je nou ja, ongeveer een, maar je, je weet nou ja, zo ongeveer, hè. En dan eh, kunnen we nader tot elkaar komen dat ik je kan uitleggen hoe het zit, hè. Want het zit namelijk. Altijd heel anders dan jij denkt dat het zit, he. Ja, of, of nog ergens zelfs dat, dat het nog ergens is, is, dat het anders zit als dat ik denk, hè? Dat is het mooie van denken, he. Je kan eigenlijk alles denken. Er is eigenlijk geen grens aan. Maar het probleem is in het. Dat heb ik dus wel eens geprobeerd, hè. Gewoon eh, helemaal gewoon vrij te denken. wordt dat is heel moeilijk. Want als ik denk, dan zijn er altijd woorden tussen. Of beelden tussen. Of kleuren tussen. En dat zijn allemaal al dingen die ik ken. En hoe ken ik nou... Hey, ...over die grens heen komen. Dat zijn dingen... ...daar heb ik zelf ook nog nooit bij stilgestaan. Ik sta er nou pas bij stil vanwege... ...Herman neemt niet op. Hé, hey. dus ja... ...je weet het als Herman niet opneemt... ...dan zit ik er in mijn eentje voor... En dan weet ik het ook niet altijd, hè, wat ik dan moet gaan zeggen. Nee, ik probeerde het even, sorry, hè. Ja, ik was vergeten dat het radio was. En dat er geluid bij moet zijn. Maar, maar stelt je nou voor. Ik ben er nu mee bezig dat je het je voorstelt om buiten de grenzen te denken. Dan moet je eerst weten wat de grenzen zijn waar binnen of waarbuiten buiten je zou kunnen denken. Nou eigenlijk is het zo dat ons denken heel erg beperkt blijft Ja Alle kleuren hebben al een naam Behalve de doel die ik vanochtend in de wc achterliet Want dat was een kleur met Dat was een kleur, dat was een onbeschrijfelijke kleur maar ja, ik heb er geen foto van, he. Nee. En op de radio. Dus ik zou het je niet eens kennen laten zien. En al die andere dingen, nee, die ik zou kennen denken, die denk ik... Maar je kan er niet bij, he. Nee. Ik kan niet even mijn denken aan jouw denken doorgeven, he. Nee. Dat we samen even kunnen bedenken wat we ervan zouden kunnen denken. Want dat is eigenlijk waar mensen de meeste tijd mee bezig zijn. Met denken over wat ze er nou van moeten denken. Ik hoor. Ik zag ze vanmiddag nog in de winkel. Daar stonden ze toch lang te denken. In en het een op te pakken, in het te lezen. In het andere op te pakken, om het te lezen. En daarna stond er nog een ander dingetje waar ook dingen op te lezen waren. En ze bleven maar denken. En uiteindelijk, maar dat duurde dus een hele tijd, liepen ze maar weer door. Want ze konden zich er niks bij bedenken. Totdat ze op een gegeven moment bij de kant-en-klare zakken soep. Ja, je wil het niet weten, hè? maar tegenwoordig heb je zakkensoep. Hè? Vroeger, als ze dat tegen mijn gezicht zouden hebben, had ik ze gelijk een ferme rechtsse en daarna van onderuit een ferme linkse gegeven. Hè? Een zaksoep. Ze hebben echt alles bekeken in die hele winkel. En uiteindelijk gingen ze weg. Met één zaksoep. Dat is de moderne mens. Ze denken heel veel. En ze doen heel weinig. Oh ja. Ze gooien zo'n zaksoep in een magnetron of in een, een of ander pannetje. Maar dat is ook niet echt alles, he Als je echt eten maakt he? Zoals mijn moeder deed Dan ben je daarmee bezig Dan gaat het eten leven Dan komt er sprankeling en liefde in En dat ga je nou een uur of twee proeven En pas dan Pas dan is het eten Echt lekker En je moet je voorstellen in een supermarkt Dat ze zakt met soep Staat er toch al zeker Een uur of acht En dan Is die niet lekker meer Neem het nou maar voor mijn dan. En mijn moeder zei het altijd al En ze zei het er ook nog bij voor de etensoep en de macaroni gelden al deze regels niet. En dat maakt het wel een beetje moeilijker. En, en wat heb je er aan om dingen moeilijker te maken? Nou, mijn moeder dacht er altijd het haren van, Ja, zo doen die. Zitten jullie aan mijn vast, met mijn beperkingen in mijn tekorten? Ik moet even hoesten. Ken dat, want ik heb geen anti-hoest knoppen. Dat jullie even met je corona dingetjes, even je mondkapjes opzetten of je hoofd afdraaien. En dan gaat hij al en hey, Ik maak je er helemaal klaar voor. Hè? Dit, dit gaat er mee worden. Hè? De hoest van de maat. <lacht> <lacht> Zo. Dat ben ik ook weer kwijt. Waar was ik ook weer gebleven? Oh ja. Ik had het over. Wat ik het eigenlijk over? Ik haal het eigenlijk over mezelf, ja, wie ben ik dan mee. Er is er maar eentje die mij kan omschrijven en dat dus, is zei je. I'm somebody nobody loves, hold me Oh, my, my, my I'm somebody nobody loves I wonder why, why, why Although I know it sounds alarming I prayed on Bennett nee For that certain gay prince charming Who was meant for me? I've got to find me a somebody soon Or else I'll die, die, die I'd take the man in the moon If he would give me a try I'm just a lonely Cinderella That romance passes by I'm somebody nobody loves, for oh, me, or oh, my. If you feel the fates are against you, cause the best things in life pass you by. Look at me. I've sent lots of letters to Cupid, but he's a hard-to-get guy. Look at me, oh, look at me. I am somebody nobody loves, oh, me, oh, my, my, my.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 Nou, dat is misschien ook waarom helemaal niet opneemt. Het kan zijn dat hij er gewoon niet is, hè? dat hij andere dingen moet doen. Hè? Want de helemaal heeft altijd dingen te doen, hè? Dat is het mooie hè? als je altijd dingen te doen hebt. Kijk, je, je gaat pas helemaal alleen in je leven op het moment dat je geen dingen meer te doen hebt. Maar, maar, maar je gaat door met het leven, omdat je dingen te doen hebt. En dat is waar een heleboel mensen mee worstelen. He. Die vragen zich af, wat kan ik hier nou doen? He. Wat moet ik hier nou doen? Wat kan ik er nou mee doen? En hoe kan ik er wat aan doen? En als ze dat dan proberen, dan blijkt het heel onmogelijk of bijna heel erg moeilijk. Dat je er niks aan kan doen. Nee. En dat zijn van die momenten dat je denkt: er moet toch eens echt wat aan gedaan worden. In het vervelende van als je er dan dingen aan gaat doen of gaat proberen te doen of je wil er iets mee, hè, dat het dan jarring. En jaren. En, en, en nog heel veel meer jaren. Gaat kosten. Ja. Dat is wat het gaat kosten. Hè? Tijd. En tijd kan je niet maken. Hè? Tijd die komt gewoon. Kijk, er is die weer. En nu weer. Hè? En als je niet oplet, dan. dan ja, er is die weer. Hè? Het is steeds weer anders. En dat is anders met geld. Want geld lijkt steeds hetzelfde. Maar eigenlijk is het steeds anders. Kijk, vroeger in de tijd van mijn vader hadden we nog geld. Dat was geld. En daar stond ook nog zoveel goud tegenover. Maar tegenwoordig hebben we geld. Dat staat op papier geschreven dat het geld is. En je drukt op een knopje en dan... En hey, je geld. Geld is eigenlijk helemaal niks meer waard. En tijd wordt steeds waardevoller. En dat is wel jammer voor de investeerders, want daar kun je niet in investeren in de tijd. Nee. Het zou wel heel gek worden, hè? Hey? Oh ja, ik begrijp wel, investeerders doen dat en dan verdienen ze wat geld over de tijd, hè? Maar de tijd, die wil zich niet meer zo laten uitbuiten. De tijd heeft er eigenlijk geen zin meer in. En ja, toch. Want zo is de tijd. Blijft die doorlopen. ...en doorlopen... is zelfs doorgaan, hè? En dan met de tijd, hè, Dan komt er een tijd... ...dat mensen begrijpen... ...dat ze maar één keer leven. En dat je daar dan... ...maar waarschijnlijk één... Misschien dan twee keer de kans heb Om de tijd van je leven Te beleven Heel erg waar Ik heb het nog niet meegemaakt Dus ik ga nog heel lang mee Dat wil niet zeggen dat mijn hele leven Een teleurstelling was voor mensen Zo mooi je het ook niet begrijpen he. Maar ik heb nog steeds zoiets van alle ongelooflijk mooie dingen die ik heb meegemaakt. Die he. zullen vast nog wel mooie dingen zijn. Ja, en en dan blijf ik doorgaan. He. Dat is eigenlijk de enige reden he. dat ik gewoon ergens het gevoel heb he. dat er nog iets mooiers is. Ja, ik weet het van mijn moeder, hè? Die, die, die gaf het al gelijk een naam aan, maar dat, dat heb ik nooit zo begrepen. Hè? Nee, dat mooiste moet nog komen. Hè? Ik weet niet wat het zal zijn. Hè? Misschien is het dat ik jullie allemaal een keertje ga zien. Hè? Samen met elkaar zijn, hè? Dat, dat, dat zal nooit zo'n lange tijd kennen zijn, maar, maar die tijd is vast wel lang genoeg om er een eeuwigheid van te kennen genieten. En daar verheugt ik me eigenlijk nu al op, hè? dat het allemaal weer kan. Dat alles weer mogelijk is. En ja, tot die tijd, hoe eh, moet ik het zeggen? Tot die tijd zeg ik gewoon even helemaal niks meer. <tied> I not going to be able ba Winter, hemel. Ja, ik ben er. We waren even in Ella verstrengeld. Ja. Yeah. Uh, just hebt mij ontbijt. En, en, en, en wat heb je gegeten? Wat, wat, wat was het voor lekker, zee hemel? Oh, haremout met stroop. Vind je dat echt lekker? Ik houd het niet, niet van havermout, hè? Ja, wel, met, met de hete melk en zo. Maar ik eet, ik eet het niet te dikkels. Maar af en toe, ja, als het een grijze morgen is en het ziet eruit naar winter, een beetje havermout met zo'n stroopblok. Maar, maar, maar, maar niet een klein... Mijn vader deed altijd een klein klontje roomboter er dan ook nog bovenop, he? Het kan wezen dat we dat hadden nog. Dus hier, um, ik heb juist een plaatje op te zetten. Oké, okay, we gaan luisteren, helemaal. Ja, het moet doen. <middels> Thank you. Zit naar nou Herman zijn fantastische eier snijden? Ja, dat was. Uh, ja, ik heb zachtjes, brouwtjes, Ja, ik, ik heb dat soort muziek een lange tijd niet meer gespeeld. Ik, ik moet je weer even wat harder zetten, want de muziek was iets harder dan jij, hè? Ja, het was. Uh, wat ze noemen, Mountain. Ik, ik, ik wilde maar even zeggen, ik, ik zei het net al tegen de mensen: dit is Herman op zijn hè? Ja, yeah. dit <laughs> was uh, Bluegrass music. Oké, okay. hoe gaat het verder? Ik zie dat ik al. Eh, ik had eigenlijk eerder bij je moeten wezen, maar zoals ik dan al zei, ik. Ja. Uh, we hebben ons prima vermaakt, Herman, en mensen hebben me gekriebeld van alle kanten. En daardoor ja. zijn we toch nog uiteindelijk weer met z'n tweeën in de uitzending. Ja, dat is. Uh, sorry about that, maar ik, uh, ik moest eerst nog even twee mensen opbellen op de computer, die ik vandaag moet zien. Gisteren was het een beetje, ja, droevig. Uh, via een uh, stream vanuit Sydney, waar we bij de begrafenis van van die uh, klein van die groots, die die van, wat dat weer? De vader van mijn van mijn kleinkinderen. O, o, o, o, met een geweer van kant heeft. Ik dat ben dat je dat niet dat helemaal, dat ben je niet helemaal. Ik zit nou gelijk met tranen in mijn ogen, hè? Ja, nee, eerlijk, die, die, die, hij, hij, heeft, hij heeft dat gedaan. En uh, dan konden wij de daar van de, de, de, de, de, de, de server zien... Via de computer vanuit Sydney. Maar, maar dat is je schoonzoon. Ja, maar, ja dat was, ja, dat, was dat, is het, dat is de naam, schoonzoon. Maar, maar, maar hoe gaat het dan met je kleinkinderen? En, en, ik zit helemaal te huilen, hè, man. En hoe gaat het dan met je kleinkinderen? En hoe gaat het dan met je dochter? Hé, man. Kun je ze niet naar je toe halen nu? Ja, dat zou moeilijk wezen. De twee die in Sydney woonden, dat, is, dat, uh, dat waren dan twee van de, de kleinkinderen of twee van zijn kinderen, die heen, hebben voor de begrafenis gezorgd. Maar ja, die andere die woonden, de ene die woont nu in, in, verder op het zuiden in, in Amerika ergens. En, uh, en dan woont er nog een andere die woont ten noorden, en dat is in Omaha, Nebraska, die woont daar. En dan is, geloof ik, dan zijn er mensen hier. die, ja, de meeste kinderen die woonden, van, ja, er waren vier, vier kinderen, ja. En ja, de meeste die woonden niet in Sydney. Ja, maar... Dus, maar, maar omdat door de techniek van heden te dagen, konden we dat via de, de, de, de computer konden we dat, konden we toch wel even bijwezen. Ja, maar wa, wa, wa, wa, waarom heb hij zichzelf dan doodgemaakt, Ja, het it, is een soort ziekte die mannen soms hebben, zover ik het heb kunnen lezen, en die... die, ja, die... Die zijn er helemaal vanaf, die kennen het niet goed vinden door het leven heen. En uh, hij, hij, hij was al aan zijn eerst had, uh, hij van mijn dochter af. Dat is al een paar jaar geleden hoor, dat niet. En, uh, en niet die, die, die vrouw waar hij mee leefde, die, die, die wou op van hem af. En ja, dat was een beetje te veel voor. En zodoende is. Is het gebeurde, gebeurd. Maar, maar je hebt wel lieve kleinkinderen, toch? Ik heb schatten van kleinkinderen. Kijk, dat wil ik maar even weten, hè? Dat je dan toch nog. Dat het dan toch weer mooi, mooi, mooi zijn gang gaat door de tijd heen, hè? Ja, ja het is allemaal, het, ik geloof wel dat. Het, het, ja, het. Uh... Niet dat ik, ik, ik vind het eigenaardig als ik moet zeggen of ja, het dit, uh, dit is nu voorbij. Ik geloof wel dat ze er overheen komen. Ik geloof niet dat ze er zo overheen komt zomaar ineens. Dat, dat zou wel een hele tijd duren. Ja, dat was gisteren dan. En dan, ja, dan, en, ik weet niet wat ze in Oakland ook deden. Maar daar, duizenden mensen die, die, die liepen door de straat heen, door, door de midden van de stad. Ni niks, niks te doen met je moet maar op twee meter van elkaar aflopen nee allemaal zo duizenden bij elkaar toch het reizen van dat uh, he, van bij elkaar lopen door maar weinig af en en toen gingen ze protesteren tegen die die die die negen man die toen dan zogenaamd vermoord was door een van die politieagenten daar en ja toen uh, dan moet toch geprotesteerd worden, of je nou hier in Oakland woont, of in Amsterdam, geloof ik, of, of, of in Amerika. Uh, iedereen die krijgt dan wel zo'n seintje van een instantie ergens. Ik noem het maar een instantie. En uh, uh, gaan jullie nu maar naar buiten met z'n allen en schrijf maar iets op op een stukje karton. En dan moet er iemand anders met een luidspreker wezen... en die goed kunt schreeuwen. En dan gaan jullie maar je gang. Je weet wat daar het over gaat. Zo gaat het, hoor, weet ik Nou, het, het, het, het mag niet zo wezen, hè? Mensen mogen nooit vermoord worden, wie dan ook, hè? Nee, nee, dat is zo. Daar, daar ben ik met je eens. En, dat, en die drie agenten die ook nu gearresteerd zijn... Dat, ik geloof dat... Uh, dat, dat, dat zou toch wel horen. Maar ja, dat is niet genoeg van die mensen die de boel zo'n beetje eh, kapot maakten. En in brand staken en noem maar op. En, en, en, de ru de, ru de ruiten ingooien en dan een hele, een hele winkel leeghalen. Dat hoort er niet bij. Nou, Eermond ja, dat mag ook niet. Hè? Je mag niet stelen van andere mensen. Hè? Dat is gewoon heel, heel duidelijk. Maar ma nee. mijn vader zei altijd: hè, Dat je gewoon wel hè, je jezelf mos kunnen blijven. Hè? Dus dat, dat het niet zo mos kunnen zijn dat iemand zei van hoe jij mos zijn. Hè? Ja. Maar. Uh... Ja, dat is, en dat is, dat is nu eenmaal met de, met de wereld bezig, ik, ik, ik, ik kan het niet begrijpen dat de mensen die zitten in de midden, ja eigenlijk zitten ze, ja, zoals ik dat mag zeggen, in de, in de midden van een, van een ziekte, want dat is die vaar is dat wel, zo'n beetje, en... Uh, en ze moeten helemaal oppassen dat ze zelf niet om de zee komen en eh, niet de, de, de leiding eh, volgen die gevraagd werd door de geneeskunde. Ik hoop wel dat ik ze een beetje goed eh, kan bestaan. Eh, en die, die, eh, ja, die vinden het ook dat ook wel nodig is dat mensen. En die een zaak hebben, die horen er ook niet bij, want misschien, misschien komen er wel eens mensen van donkere huidskleur in die zaak en die, die bijvoorbeeld niet te veel geld besteden, omdat ze het niet hebben. En dan wordt dat bekeken als ja, zij ze, ze, ze mogen ons niet. Boom! En dan, komt, en dan wordt er dan van vechten. Wordt het dan anders gezegd... Oké, okay, klaar. Ik ga de boel maar kapot maken. Nou Herman, als ik jou was... Hè, zou ik volgende jaar... Hè, niet te veel in de zon komen. Want nu zit je in de winter. Ja. Yeah. Want jij zit in Nieuw-Zeeland... En ik zit in het... Uh, oude vaderland, zou ik maar zeggen. Ja. Yeah. En... Uh, ja, als dan weer de zomer komt, hè, Ja? Yeah. Wil je alsjeblieft zorgen dat je niet te veel in de zon komt? Want dan kun je problemen krijgen, hè? Ja, dat weet ik. Maar ja, hier... hier, hier eh, Kijk, kan je alle soorten... cream krijgen die je op moet, op moet je smeren. Mijn, mijn vader, of mijn moeder, die had altijd een twee, drie blikjes Nivea uh, crème voor als we als kinderen bijvoorbeeld naar het lokale open zwembad gingen en later gingen we wel eens op vakantie bij een oude tante in Den Haag en dan gingen we in de tram van, de, van Den Haag gingen we dan naar Scheveningen toe en, en dan, ja, dan moest je toch wel oppassen dat je dan niet zo verbranden maar het uh, uh, Tegenwoordig, ja, dan is, is het nog wel nodig. En als je het niet oppast, ja, dan kom je in heel veel um, moeite te zitten. We hebben al twee hele goede vrienden van ons die, die overleden zijn, doordat ze te veel in de zon gezeten hebben. En zodoende. Oké, okay, helemaal. Maar, maar, maar, maar... Jij en Moira staan nou al bekend in uh, Waitakere als de Two Giants from Waitakere. Wat? Sorry. De two, two Giants from Waitakere. Ja. Yeah. dat uh, is jouw naam in Waitakere. Oh. Ja. Yeah. En uh, uh, you and Moira are the Two Giants of Waitakere. Ja. Yeah. Uh, maar als je dan ook nog bruin wordt, dan wordt het wel helemaal eng voor die mensen, Ja, zo is het. Maar bij jullie is het nu toch wel hoog zomer. Ja, het is. Het wordt morgen 12 graden, hè? Oh, wat verdeking zeg. Ben je in het. Beide, beide, beide in. in. in. eh bijna in het midden van de zomer bij jullie, en al 12 graden. Zo, je zal er mee moeten leven. Ja, we, we gaan het doen hé, en het gaat eindelijk een keer regenen, dat hebben we ook nog een hele tijd niet gehad hè. Wij ook niet, wij ook niet, maar nu toch wel. Nu, ne, niet in grote, grote buien, maar de hele dag zo lekker door druppelen en af en toe komt er een zware bui doorheen, en dan weer terug netjes. Nou, ik heb ah, okay. van de week nog ruzie gehad met Guus, hè, want die had mijn hele waterput leeggehaald, hè, vanwege dat hij water nodig had voor het land, hè. Ja. Yeah. En, en dan kon ik niet eens meer koffie zetten. Nee, nee, je, kon je geen koffie zetten? Nee, want er was geen water, Guus had het allemaal meegenomen, hè. Dat is ook niet leuk, hè. Dat nee, dat wou ik maar zeggen, Herman. we hebben nog zes minuten, je kan nog wat muziek spelen. Oké, okay, ik zal het even draaien. Ik hoop aan dat het doorkomt. Het gaat om worden. Dan heb ik het er een ingezet. gezet. Come on. Come on, let's direct to. Yeah, we done our Come on. Hey man. Yep. dat was heel mooi dat was uh, een opname van Benny Goodman met ja de hoofdspeler in dit nummer was natuurlijk de grote Jean Krupa uh, uh, uh, oké okay. hey man, wil je nog een liedje draaien want Guus die belt net dat hij even een paar minuutjes later komt dus of je nog een muziekje hebt ja, ik heb nog muziek in. Even kijken hoor. It, um... ja, hij moet nog even wat doen mee. Ja, ik, ik, ik, even uit mijn boekje. Ja. Zo. Okay. And here he is, the star of our show, direct from the bar, Dean Martin. <laughs> I left my heart in France, San Francisco, high on a hill. It calls to me to be where little cable calls. Climb halfway to the stars. the morning fog makes you air. I don't care, my love is the end. In San Francisco Above the blue And windy sea When I go home To be San Francisco, your golden sun will shine for me. My love waits there in San Francisco. Oh, shut your... I love you And we need things When I go home That's the next fellas that's going to come out here and, and you scream at him <laughs> En heel hits je met de microfoon. We're not where I am. We've been singles now. All shines on you. Zo. Nou, Helema. Dat was prachtig. En een vuur schat het overnemen. En eh, okay. ik. Ik. Ja, eigenlijk, dit was wel een heel bijzonder nummer, waar je net draaide, he? Ja, het, het, het was een gedeelte van, uh, van een show, die hij gaf in, in Las Vegas. Daarom werd ons af en toe tussengepraat. Uh, ja, jammer dat ik er niet eerder was, maar het, het, soms ben je wel eens druk, en dan vergeet je wel eens op, ergens om op tijd te komen, maar we hebben toch nog wel een zo beetje over een half uurtje lekker gedraaid. Ik denk aan het hey. allerbeste voor de, day, voor de week weer. En uh, hopelijk we op tijd te weten volgende week. Ik, ik zie je volgende week, heer man. Ja, het allerbeste. Hey. Tot de volgende keer, heer man. Nou, doe. Nou, doe. Als ik aan je ruik, dan denk ik aan de lente. Als ik aan je lik, dan denk ik aan de zee. Vaak als ik je hoor. Moet je dan zeggen? Hallo? hallo? Ja, nee maar. Jeetje man. De terrassen zijn open. Ik ben helemaal gaar. Echt waar, Gewoon jongen. we zijn de gevoel. Helemaal voor ze gaan vannacht. En vandaag. Oh, zolang de terrassen open blijven, gaat het goed. Ik voel me heel geweldig. Eigenlijk. Zoals nooit tevoren. Ik had dit eigenlijk nooit van tevoren. En ik wil het eigenlijk nu ook niet. Ik ben helemaal lam. Helemaal lam. Ik heb alleen maar van terras naar terras. En alles moest je reserveren. En nu kom ik net achter dat dat reserveren, dat is net zoals een app. Ja. Zo'n kroegeigenaar moet bijhouden wie er gereserveerd heeft. Tja. Ook, nou ja. Dan, dan, dan word je een soort ambtenaar. En dat is een soort bezigheidstherapie waar niemand op zit te wachten. Och, Zei ik nou ambtenaar en bezigheidstherapie? Achter elkaar? Ik hoop het van niet, want dan. Om... Jeetje. Heb ik weer de hele verkeerde letters en de verkeerde zinnen en de verkeerde woorden op de verkeerde manier achter elkaar. Het is best wel moeilijk als je er de hele tijd niet bij bent. En ik ben er gewoon niet meer bij. In ieder geval de laatste tijden. Er gebeuren zoveel gekke dingen, er gebeuren zoveel rare dingen. Ik snap er echt helemaal niks meer van er was eerst geen geld en nu is er weer heel veel geld en dan zei mijn vader altijd wie gaat dat betalen en waarom wat is er aan de hand en waarom blijft het nog steeds hetzelfde De lucht boven China is weer even vaal als vroeger. En vanaf volgende week hebben we dat hier ook weer. Fijn, hè? Dit is echt iets om van te genieten. He, dat mensen van A naar B moeten, dat snappen. Maar dat zoveel mensen van A naar B moeten. Dat snap ik niet. Dat is een verschil. Dat is echt een verschil. Stel je voor dat... Uh, wat was er net voor het programma? Het was net met Daan en Herman. Nou stel je voor dat... Dat, dat we rijk genoeg zou zijn om Daan en Herman echt in het echt in het levende lijf aan elkaar voor te stellen Dat zou toch geweldig zijn maar als we nou ook zijn de familie erbij uit moeten nodigen vind ik weer net iets te veel gevraagd dus het hoeft eigenlijk maar een heel klein vliegtuigje te komen. Met, met ongelooflijk grote vleugels. En ongelooflijke... efficiëntie wat brandstofverbruik. Dan zou Herman hier zo kunnen komen. En Daan kunnen we ontmoeten. Of omgekeerd. Want... Want Dan is ook toe opvliegen. Nou, zijn huis is er vol mee. Tja. Waar zullen we het vandaag eens over hebben? Kijk. Het is, het is niet zomaar een dag. Het is echt een dag om. Even bij stil te staan. Dit is de dag. Zo kun je het ook onthouden. En in je dagboek schrijven. Als je een dagboek hebt. Of is het hebt het. Hebt het. Hebt het. Oh sorry. Sorry. Nee. Er de, de, de bleef even iets hangen. Maar het is nou weg En waarheen? Je weet het eigenlijk helemaal niet Waarheen? Waarvoor is überhaupt Helemaal een gekke vraag en, en waardoor? Dat maakt het alleen nog maar gekker De wereld is eigenlijk. Nou ja, stel je voor, stel je voor hè, dat ik gewoon. Nee, gewoon. Het is even gewoon helemaal terugdenken. Hè, gewoon alles vergeten. Even niets onthouden. Maar stel je voor. Je wordt geboren. Ergens zonder een afdak. En daar zie je hoe het leven geleden wordt. En je leidt vanzelf mee. Tot op het moment dat je zelf de leider wordt en je leeft. En de gemeenschap. En er komen er meer meer gemeenschap en nog meer en uiteindelijk woon je op een hele grote kale plek middenin al dat wat ooit eens leven was. Het wil niet zeggen dat jullie niet leven. Nee. Maar het zijn er wel veel. En ze eisen ook heel veel. Ja. En ze willen steeds meer. En van de rest blijft steeds minder over... Wat rest er nog? Zullen wij ooit begrijpen hoe dom we zijn? Of zullen we alleen maar denken dat we steeds slimmer worden? Ik vind het zo raar. Überhaupt, ik vind mensen sowieso raar. En, en het helemaal... Ik heb een hekel aan het. Wat, wat, wat, wat is het nu? En, en dan en straks en morgen en gisteren? Ik, ik heb niets met het. Ik heb wel met... Ja, waar heb ik zaak mee? Ik weet niet wat ik aan het doen ben, maar ik ben ongelooflijk rare dingen aan het doen. Uh, nee... Uh, dit wil me niet. Het slaat helemaal nergens op. Het is echt gewoon mensen. Je, je wil niet weten waar ik mee bezig ben. Tegelijkertijd met dat ik gewoon denk van... Jeetje, waar ben ik mee bezig? Ondertussen gaat het best wel goed met mij, hoor. Echt wel. Tjonge. Ja, nou ben ik dus niet de man om diamanten ringen te kopen en, en, en, en sieraden en dat soort dingen. Nee. Ik heb een plant uh, gemaakt. Hallo? Ik heb een plant gemaakt. Hallo? toch te gek. Het gaat helemaal... anders dan dat ik dacht dat het zou gaan. En dat is eigenlijk... altijd zo. Ik, ik heb eigenlijk nooit dat het zo ging... als dat het gaat. Nee. Het is steeds anders. En daar ben ik wel blij mee. Die verandering. Dat het steeds... Eh, is... Zoals je... Nou ja... Hoe moet ik het zeggen? Je, nou ja... Je, nou, ik, ik hoop dat jullie weten dat ik, ik eigenlijk een boer ben. Ik ben, ik ben gewoon een boer. Ja, ik weet er ook niks van. Nee. Maar, maar dit jaar had ik zoiets van... Nou... Laten we het eens helemaal anders gaan doen. En, en het werkt. Het is, het is een heel ander jaar. N nog anderser. Als dat ik het me had kunnen voorstellen. Het was echt zo anders. En het werd dan weer anders. En dan weer anders. En steeds weer anders. Het is een heel bijzonder jaar. Maar. Er zijn nog maar een paar mensen die nu luisteren. En, en, en die mensen die nu luisteren... Je, je, je kan weer bij ons langskomen. Ja. En, en binnenkort kun je ook bij ons eten. Ja, je moet wat in deze tijden. En, en, en er is ook een podium. Je, je kan ook muziek spelen. Je, je ik kan ook dansen... maar dan moet dat op anderhalve meter afstand. Maar ja, ik heb... ik heb de hele boel gewoon omgehakt. God, er staat nu niks meer. Ruimte zat. En ik... ik denk dat ik een... grandioos idee heb. Iedereen... Die zich niet thuis voelt. In die wereld buiten. Mijn wereld. Die, die is welkom. In mijn wereld. Daar wil jij bij en jij en al die andere mensen. En dan zie ik jou ook in een keer. Wow, wat leuk dat ik jou ook zie. Ik had je al helemaal niet verwacht hier. Wat, wat doe jij nou hier? En... Waar kom je vandaan? Het zijn altijd van die dingen. Altijd van die dingen waar je nooit bij stil staat. En dan toch... Hè? Het is echt raar hoor, het is echt raar als je, als je nou dit doet, dan moet je dat doen en dan... With no broma seltzer or any I don't even shake Men are not a new sensation I've done pretty well, I... So, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Hallo, ik kan het niet meer begrijpen, hallo, het gaat allemaal door elkaar heen, ik kan het niet meer controleren, ik weet niet meer waar het knopje zit, waar is het, hallo, het is gewoon zo ontzettend verwarrend. het is ik word er helemaal gek van, ik word er helemaal gek van, ik word er helemaal gek van, helemaal helemaal gek van. Zo, alsjeblieft opnieuw Als je bieft wat komt dit wat komt dit vanavond, komt dit vandaan Waar komt dit vandaan? Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Het gaat zo verkeerd, man. Dit gaat iets helemaal niet goed meer. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,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 Dat je op een gegeven moment in één keer gewoon zomaar gehackt wordt door een, een of andere muziekdinges, toestand, dat je helemaal de weg kwijt bent en dat je uiteindelijk niet meer weet welke richting en waar en überhaupt hoe en wie je bent. Want dat heb ik dus wel eens. Dat ik me afvraag, wie ben ik eigenlijk? En dan is meestal het antwoord nou. Ik. Ik ben eigenlijk eh, niemand. Niemand. Ja, dat is echt gewoon het eerste wat in me opkomt. Maar, maar ik ben er wel. Ja, gek is dat, hè. Ik. Eh, ja, hoe moet ik dat nou uitleggen, maar. Maar stel, wat doe ik nou? Zetje. <tries> Ik Programma vanavond, maar ik ben er en ik kan bellen als je wilt. Je kan bellen, nee, nee, nee, nee, nee, nee, jij niet. Nee, nee, nee, nee, nee, echt niet. Alsjeblieft, bel alsjeblieft niet. Jij niet, jij niet. Jeetje, mina zeg, willen vaak 20 mensen bellen? Dan even. Liever één voor één. Ja. Ik had altijd al een hekel aan massa's, maar. De laatste tijd heb ik weer kunnen genieten van het ontbreken van massa's. Ik wist niet dat de wereld zo mooi kon zijn. Maar ja, binnen een paar weken gaan we onze wereld weer helemaal verkloten en helemaal verpesten. Omdat het nodig is om al die miljarden die er eerst niet waren... ...waar te maken. En jij... ...bent het slachtoffer. Jij moet het... ...gaan waarmaken. Ja. Dat is eigenlijk gek, hè? Dat die mensen die het voor het zeggen hebben... ...dankzij jou... Of dat zeggen ze in ieder geval. Die hoeven helemaal niet de lasten te dragen van de beslissingen die ze nemen. Nee. Wat maakt het hun nou uit? Ze zitten op die positie. Jij hebt ze hun die positie gegeven. En dus, kan het. Tja. En op een bepaald moment, denk je, hoe kan dit? Nou, nou zo kan dit dus. Bijna kan dit camera. Dat je er echt bij staat. En dat je gewoon genomen wordt. Tja. Een heleboel dingen zijn wel waar, hoor. Maar een heleboel andere dingen. Die kunnen tegen je gebruikt worden. Tja. Het is al erg genoeg dat er een, een virus rondwaart. Maar er waren nog veel duisterdere geesten om je heen. En die willen eigenlijk alles van je. Want jij hebt het. Nou ja, je hebt het nog niet, maar je kan het wel verwerkelijken. Maar niet voor jou. ...maar voor het algemeen... ...goed. Ja. Voor het algemeen. Voor iedereen. En daar uh, ben ik altijd een voorstander geweest van... ...alles is voor iedereen en we moeten het met z'n allen delen. Uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat je dat niet op die manier... ...zo ruim kan interpreteren dat het echt ook zo is. Of zo zou kunnen zijn, maar... Want er zijn grenzen. Ja. Heb ik ook niet bedacht hoor. Maar op een gegeven moment. Leer je waar de grenzen zijn. En die grenzen moet je vooral zelf maken. En die grenzen zijn tot hier. En niet verder. of juist wel als je dat wil of als het kan en niet, niet omdat iemand zegt dat het kan maar omdat je zeker weet dat het kan en dat je het wil en dat je het gewoon doet en ervoor gaat daarvoor ben je op deze wereld om er gewoon voor te gaan Niet tegenstaande Niet eh, al die andere dingen Die er eventueel Nou ja Een beetje in de weg kunnen liggen Nee, daar stap je gewoon over Zolang je in leven bent Kan alles Totdat het ophoudt En dan kan er eigenlijk niks meer En het vervelende van ons soort de mens, ja, ons soort de mens, is dat eigenlijk vooral aan mensen mensen dingen denken en heel weinig aan het leven. Ja, want het leven, dat is niet alleen jouw leven of ons leven of het leven van al die andere mensen, maar ook het leven, al het leven. Er, er is zoveel leven. De, de meeste cellen waar jij uit bestaat zijn niet jouw cellen, maar dat is ander leven. Die maken jou. Die zorgen dat jij kan blijven leven. Dat jij kan blijven. Niet eeuwig. En toch wel. Want niets. Maar dan ook niets gaat verloren. Ja, dat is de natuur. Dan gaat er niets verloren. Maar ja, wij mensen die hebben er een hele andere ideeën over. Jongen, jonge, jonge. Wat gaat er een hoop verloren? Wat raakt er een hoop kwijt? Je weet nooit of je... Nog iets nodig hebt. Ben zo blij dat de winkels tot tien uur open zijn. Kan je altijd nog even terug. Maar, maar in het echte leven kan je niet terug. Want zo is de tijd. Die tikt. Maar door. Het gaat nergens heen. Het tikt alleen maar door. Je kan er ook niks van verwachten, want als je dat doet, dan valt het bijna eigenlijk al, al, alleen maar altijd tegen. Dus, dus verwacht niks. Maar wees blij op het moment dat het moment daar komt.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 Heidwitska, vooruit geef gas Het aardige treuzel komt niet meer te pas Geen afstand is van hindernis, Als daar benzine in tank hey, De Witschka, het denkje is Heidwitska, vooruit geef gas Dat aardige treuzel komt niet meer te pas Alles meer met kalm overleg. Ook op den weg had men geen bed. Men reed elkaar nog niet bij voor tot Grijs, Maar Maar kwam nog heel huis thuis. Duurde het wat lang, men was niet bang. Want alles ging zijn rustige gang. Nu hoort het kruipende gedierte het paard. En wordt al zeldzaamheid bewaard. Hij de witska, vooruit geef gas, en dat oude getreuzel komt die meer te pas. Geen afstand is vandaag een hindernis, als er benzine in het tankje is. Hij de witska, vooruit geef gas, dat oude getreuzel komt die meer te pas. De motor draait het leven van dans. Geen chans krijgt er meer een kans. Hij die de tijd heeft, nou die is zeker ziek. Dat is een stuk antiek. Op goed of pet wordt niet gelet, maar had je wel een cabriolet. Ook in de liefde is de motor een vraag. Hoor maar het meisje van vandaag. Heidewitska, vooruit geef gas, dat oude getreuzel komt in meer te pas. Geen afstand is van de hindernis, als maar benzine in het tank is. Heidewitska, vooruit geef gas, dat oude getreuzel komt in weer te pas. Ja, en zo is het tegenwoordig. En is eigenlijk super saai. Al die snelligheid, al dat gehaast, al die drukte. En het is nergens voor nodig. Want het leven is al mooi genoeg. Je kan al de hele dag staan. Krijg je de hele dag toe? Maar, maar wat levert het op? Ja. Al die kraakjes in de omgeving en, en die bandjes die daar spelen en de organisatie die de entree heeft. En maar verder niet. Nee. Is dat leven? Een festival? Hier? Of daar? Ik vraag het me af. Is, is het niet veel knussen om... te zijn... Tussen de mensen, bij wie je je thuis voelt, waar je niet bij af hoeft te vragen hoe je je moet gedragen, waar je gewoon kan zijn wie je bent. Dat, dat lukt je nu niet. Op zo'n terrasje waar je van tevoren moet bestellen. Nee. En dan gaan ze daar nog checken wie er besteld heeft van tevoren. En dat je daar geweest bent en dat er toevallig iemand 3,5 meter van je afgezeid heeft. Die toevallig het had. Het hebben. Dat is ook zoiets. Je zal het maar hebben. De meesten willen het niet. Maar je kan het allemaal krijgen. Hoe gaan we dat oplossen mensen? We kunnen het oplossen. Want we kunnen gewoon van elkaar houden. Echt waar? Van elkaar houden leeft de meeste antistoffen op. Van de wereld. En dat, dat klinkt gek. Want van elkaar houden betekent toch dat je naar elkaar toe wil. Maar antistoffen. Wat moet je daar dan mee? Nou, antistoffen hoef jij niks mee. Dat doen ze zelf wel. Want ze zijn gewoon tegen. Net zoals jij misschien wel. Gewoon tegen. We willen het het liefste allemaal helemaal anders. Maar hoe doe je dat? Wat zijn de mogelijkheden en, en hoe, hoe krijg je die dan? Jaren, jaren, jaren, decennia en decennia en decennia gaan daar overheen, en je moet blijven werken aan je plan. Maar wie heeft er nu nog een plan? Wie weet waar het naartoe gaat? Hoe kan je een plan hebben in een wereld die steeds een andere kant op gaat? Dat is best wel ingewikkeld. En toch heel eenvoudig. Als je er maar niet over nadenkt Nee Op een gegeven moment zie je zelf ook dat het allemaal Eigenlijk zo helemaal niet kan Het hoeft ook helemaal niet zo Nee dus Eigenlijk belachelijk dat we het op deze manier doen Want wij zijn veel slimmer wij zijn mensen. Wij, wij, wij zijn helder van de geest. Ja. Allemaal mensen woorden. Met mensen betekenissen. Het kan dan nog steeds. Eigenlijk alle kanten op in je hoofd. En laat het nu eens alle kanten opgaan in je hoofd. Laat het nu eens gewoon even helemaal rondgaan. Alle ideeën. die je hebt. En, en die ook kunnen. waren het niet dat geld. de grootste belemmering is van het hele leven en van jouw ideeën het is toch vreemd hè? dat iets waar we met z'n allen zoveel waarde aan hechten dat het eigenlijk zo weinig waard is Dat je er eigenlijk niks mee kan. Je, je meest geweldige. Briljante idee. Er kan helemaal niks mee. Want je hebt er het geld niet voor. En, dat is toch gek. Dat het allemaal afhankelijk, ja. Het ja, is. Dus, nee, sorry hoor, maar ik, eh, ik, ik, ik. Ik moet bijna kotsen. Tja. Dus. Het is dus echt. Het is. Dus, nee, jij. Ja, dit, dit, dit kan toch niet? Dat geld alles bepaalt. En jij hebt het niet. Maar ze zeggen wel dat je mag meebepalen, bepalen. En dat je mee mag kiezen. En, en, en dan, dan komen er dan allemaal mensen te zitten die het ook niet weten. En die hun best doen om de boel te redden. Maar, maar verder ook niet? Nee Sowieso, je moet wel heel dom zijn om de politiek in te gaan Dat heb ik ook nooit begrepen Nou, ik ben wel eens gevraagd door de ene partij en door de andere partij Maar dat is, is niet mijn ding Dan, dan, dan moet je, ja, hoe moet ik het zeggen? Je woorden leren verdraaien. Ik, ik wil mijn woorden niet verdraaien, want ik begrijp mijn eigen woorden nauwelijks. Nou, eigenlijk helemaal niet. Gewoon. Maar dat is mijn probleem. En ik deel mijn problemen graag hoor. Dus als, als je er nog een paar wil weten, kom maar op. Vertel. Um, ja, ik, ik heb gewoon te veel problemen om het daar nu even over te hebben. Dus ik, ik heb wel zin in een verzetje. Gewoon. Een hele mooie toekomst. Want die hebben we nodig. Ja. We kunnen niet zonder. Ken jij zonder toekomst? Ik niet. En weet je. Ik, ik, ik, ik, ik, zie, ik zie tamelijk raam. Ik, ik, ik, ik hebt een tamelijke. Een brede blik. Zal ik maar zeggen. En de toekomst. Dat kan eigenlijk alles zijn. Nou, ik zal je een voorbeeld geven. En, en, en daarna ben ik weg. Maar dat is maar voor heel even. Morgenavond ben ik er weer. En nu gaan we met z'n allen naar een eiland, Heel ver weg. En we dromen met z'n allen. Tot morgenavond. Doei, doei. Retteloos. Want tijdens haar vanmiddag een keer zo'n lief uit s'moeders buiten geslopen. Nieuwsgierig naar de wijde wereld. Nu gaat ze rond bij haar buurvrouwen en ze vraagt: Hei je Henkie gezien? Zie, hij je Henkie gezien? Nee, maar misschien komt de stien Hij die Henkie gezien? Hij z'n allemaal op een kangeroe-eiland. Waar je kangeroes vindt, Zoekt de Dat kind snel, Nel Ik sloot ogen oogjes één tel En doet zonder vaarwel. wel Kopie uit mijn buitenland En met z'n allemaal op, op een kankeroepij Bij je kankeroes vindt Zoek de kankeroepoeder naar de kankeroep kind Laatst nog kreeg je een jojo In mijn buiteltje cadeau ah, ah. Nou, ik sprong als een vlojo. Zo we met z'n allen op een kankerop heel lang. je kan gerust vind. Zoek de kangelopen naar de kankerop. Ach, ik ben toch zo ongeruist, Truus. Ik ben zo ongeruist. Daar gooi ik me zonder excuus, Truus, als ik zo licht thuis kom uit huis. En met z'n allen nou op een kangeroe, heel lang. je kan gerust vindt. Zoek de kapper op, de op, de op, houd Oh, kapper op, houd Wat hij nou weer had gedaan? Hij was en het op, houd de kapper op, een de kapper de voering op, de kapper op, houd op, houd kapper op, de op, Lieve mensen. En hebben heb een hele mooie tijd. Morgen ben ik er weer om 11 uur. En om 10 uur is Elster. En om 9 uur zijn Jacco. En... Jonge Lennart. Lennart. Lennart is er dan ook weer. Wauw. Nou... Doei doei, toedloe, toch allemaal.